Ember brandt ze met het NOS-journaal. Op Strijkse Graas is een 26-jarige Bosnier. Hij is opgepakt. Volgens de politie gaat het om een geestelijk verwarde eenling. met relatieproblemen en een huisverbod vanwege huiselijk geweld. De aanslag in Graas kostte aan drie mensen het leven. Er zijn 34 gewonden. 10 van hen zijn zwaar gewond. Eén persoon is in levensgevaar. Volgens getuigen reed een man met meer dan 100 kilometer per uur op mensen in. Nadat de automobilist meerdere mensen had geraakt met zijn SUV... stapte hij uit en viel omstanders aan met een mes. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Meerdere straten van de binnenstad van Graz zijn afgezet. De fout voor het uitzenden van het verkeerde PVV-filmpje vanmiddag lag bij een externe partner van de NPO. Een directeur van het mediabedrijf Infostrada zegt dat per ongeluk het verkeerde spotje was klaargezet. Het bedrijf heeft excuses aangeboden. De PVV wilde vanmiddag een filmpje met Mohammed cartoons laten zien op NPO 2, maar in plaats daarvan werd een oud PVV-filmpje getoond. PVV-leider Wilders reageerde furieus en gaf in eerste instantie de NOS de schuld.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 In de turnfinale bij de Europese Spelen... heeft Lieke Wevers schout gewonnen op het onderdeel balk. Met haar score bleef ze de Roemeense Andrea Iridon net voor. De Zwitserse Giulia Steingroeber pakte het brons. Het weer is vrijwel overal droog en vooral in de kustgebieden is er geregeld zon. De temperatuur ligt tussen de 15 en 18 graden. Vanavond is het bewolkt. Morgen enkele buien met kans op onweer. Het wordt dan 18 tot 20 graden. Dit was het NOS. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad viel op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Rotterdam Prins Alexander en het Kleinpolderplein 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 25 jaar en jij beleeft het. CFM in 2015 al 25 jaar live. live. Met, Met nu Zandvoort op zaterdag. Into the disco scene.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 Hij kraakt gewoon, hè, Hij kraakt gewoon. Terug naar de jaren 60 bij CFM met die Association. Jordan Windy. City, 25 jaar. CFM. En hier is Dotan.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 Kijken we naar de pole position. Die is de morgen vanaf twee uur. Uh, wordt die ingenomen door Lewis Hamilton, uiteraard Mercedes Grand Prix. Gevolgd door zijn teammaatje Nico Rosberg. En op drie de Ferrari van Sebastian Vettel. Gevolgd op de vierde plek door Felipe Massa met Williams. Vijf Nico Hoekenberg, Force India. En zes Bottas. En op zeven.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 De zevende plek dus uh, morgen voor uh, Max Verstappen. Vanaf de zevende positie gaat hij verstart van de, voor de Grand Prix Formule 1 van Oostenrijk. Daarachteraan hoor die Elvenviel en die mooie single Forever Young. En van Elvenviel gaan we eens even lekker dansbaar. Dansbaar plaatje. Dat <laughs> was het. Wacht je nou? Listen to the play at midnight. Een echte quickstep dit. Are you ja. with me? Dat is lekker. Leuk? Komt aan. Ja. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas, by me, no blue eyes. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Margaritas by Stingham blue light Listen to the mariachi play at midnight Are you with me? Are you with me? I want to dance by water in the Mexican sky Drink some margaritas by Stingham blue lights Listen to the mariachi play at midnight Are you with me? Dat was uh, Last Frequency and are you with me?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 De Nederlander die vorig jaar nog de kut miste... begint vandaag aan het hoofdtoernooi vanaf de vijfde positie. U hoort het goed. Nadat luidend donderdag voor de 18-hals 68 slagen nodig had... waren het er op de tweede dag 69. Daarmee bleef hij drie onder par. Goed genoeg voor een gedeelde vijfde plaats. Ook de nummer één van de wereld, Rory McIlroy, had het moeilijk. De Noord-Ier staat op vier boven par. Maar dat is precies genoeg om eh, van, vannacht en morgennacht nog mee te mogen doen. Want de kut ligt namelijk op plus vier.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 De Alkmaars noteren op de banen van de International bij Schiphol. Vijf birdies en hoeven daar slechts één bogey tegenover te stellen. Dus de Nederlandse golfers laten zich dit weekend zien. Dat is goed nieuws. Zometeen het uh, dier, of eigenlijk dieren van de week. Maar hier is Kenny B. We gaan even naar Parijs. Fresche morgen in Parijs. Gewoon mijn business. Ik zie de meest mooie vrouwen. Le bougeaka bonjour mon amour. Ma ma tu es très belle. Je suis né Oh. Je parle un petit peu français. And I me. Dat wij vanavond samen kijken naar de Champs-Élysées. En naar de Notre-Dame en naar de scène En daarna samen op La Tour Eiffel. Mmm. Ah. En ik voelde dat het goed zat. Ik zag er zo verlegen lachen. Kan niet geloven dat het echt was, zijde, mijne Seine. Ce l'aime mix quand ta Célia et Anouk Oh Her birthday eats my mind Tu ne sais pas Je suis né Oh Je parle un petit peu français et n'excite That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 Toch ziet Poortman ook nog lichtpuntjes. We staan, dus we staan we nog steeds tweede in het klassement. En het is nog steeds spannend, maar goed. Nu even is, hebben ze drie dagen in Scheveningen weer even op adem kunnen komen. En uh, nu is dus de eindsprint ingezet richting Göteborg. Even één ding, wil ik je nog even vertellen? Ja. Waar, waarom ze, uh, ze, ze... Ze gingen namelijk als een speer weg, de Brunel, vanuit Lorient. Maar uh, op een gegeven moment vielen ze stil. Nou, ze hebben gekeken. Zeilen goed, alles goed, dit goed, dat goed...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 Zorgen, lachend in de storm, de golven van de zee, wat is jouw kracht enorm. Hebbovloed, je lange gouden strand, ik voel me weer dat kind spelend in het zand. Hey, hey, hey, hey. ik ben niet met volle teuggen, strand of de proef. Met z'n allen meezingen, deze plaat van Van Kissel en Johnny Kruikamp. Je de paro aan de zee. Nu we dat laatste stukje genoeg voor deze plaat. Daar ben ik wel benieuwd daar hoor. Moeten we met z'n allen gaan babbelen, en zo? Dat verrijdt zit er vast voor. Dat stukje nog laten horen, zelf. jongens. Gaan zwemmen. Dat moeten we ook doen, vanavond Dit stukje. de Welke tent zullen we gaan zitten, Dirk? Wat denk je? Ik, maar, we hebben we gewoon hier. Nou, vanavond ik ben ik een vindetje, daar zijn we dan. Ja, zo is het. Dat was hem de paro aan de zee.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 Gedicht van de dag. Dankjewel Albert-Jan. Het gedicht heet Verlangen. Intens verlangen naar jou. Nou, komt-ie aan. Zwoele zomeravond. Hier is Verlangen van Quincy. Zwoele zomeravond. Verschrikkelijk cliché. Je keek naar mij en vroeg me. Ga je met me mee?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 Nog één keer dan. T -t -t -t. Als eerste door hier de Quincy En dat was verlangen gevolgd door deze lekkere dansbare plaat van Bakermats. En Teach Me... Het zit er alweer op deze uitzending van uh, Zandvoort op Zaterdag, Albert-Jan. Ja, en ik word dit uh, weer uh, even geattendeerd via WhatsApp. WhatsApp? Dat het uh, erg druk en gezellig is in het dorp, dus dat je voorzichtig moet rijden erop. Oké, okay, nee, dat is goed. Dat je dat even. Dat je ja, pop-up uh, weekend, hè? Ja, dus ja. lekker uh, gezellig druk. Alles afgezet en uh, ja, lang leven de lol, geen regels. Huh? Nou, The mooi. De village dat is een sleep tonight. Oké. Okay. Dus uh, nee, helemaal goed. Nou, drie uur zie je van Zandvoort op Zaterdag. Het zit erop, we uh, gaan uh, het een voor Frits. Hij is er weer. Fred, wel, ja, we zijn blij dat je weer beter bent, Fred. Want we, hebben je, we hebben je vorige gelukkig. week gelukkig gewist maar gelukkig weer terug op de honk. Helemaal top. Entertainment for You, tussen 5 en 7. gepresenteerd door onze collega Fred. En wij gaan werkoverleg hebben. Ja, morgen even zoverd op zondag, non-stop. Maar volgende week zijn we er weer. Ja, we hebben een dagje vrij. Een dagje vrij. Doen we. Oké, okay, tot volgende week. Tot weer een fijne week. zaterdagavond. Dag. Dag. Doe doei, doei. De meest zingen met Pano Kijk, aan de CM9. You you Doen we. Oké. Okay.